Uur. Dit is Radio 1 met Felix Murders en Willemijn Veenhoven. In de film The Monument Man jaagt een team tijdens de Tweede Wereldoorlog op kunst die door de nazi's is gestolen. Maar de jacht op gestolen kunst gaat ook vandaag de dag nog door. Wel een schetlen is één van de speurders. En voor de schaatsers in Sochi telt alles tussen start en finish. Veel omstandigheden hebben invloed op de hersens en dus op de prestaties. Dat weet oud langebaanschaatser en neurowetenschapper Bjorn Nijenhuis als geen ander. Het nationaal Jan van der Putten. Oudminister Els Borst is volgens de politie waarschijnlijk het slachtoffer geworden van een misdrijf. Dat blijkt uit de onderzoeksresultaten. Borst werd maandagavond dood in haar garage in Beeldhoven gevonden door bekenden. En al snel maakte de politie bekend dat ze geen natuurlijke dood was gestorven. Dat is nog eens bevestigd door het Nederlands Forensisch Instituut. Komende zaterdag wordt in de Domkerk in Utrecht een herdenkingsdienst voor Els Borst gehouden. Dat heeft de familie in een rouwadvertentie in de Volkskrant laten weten. Ze wordt daarna in besloten kring begraven. In de loop van de middag op Radio 1 meer over deze zaak.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 Veel mensen belden de NAM om te melden wat er gebeurd is. De meeste meldingen gaat over scheuren in muren, maar ook bijvoorbeeld de tegels die kapot zijn gegaan. En daar zit meestal dan weer een scheur achter. En het kan om vloertegels gaan, maar ook om muurtegels. Het epicentrum van de aardbeving lag in de buurt van Loppersum. Veel mensen werden vannacht wakker door de schok, blijkt uit reacties op sociale media. Het kabinet wil met alle partijen praten over onderwerpen... waarvoor nog geen meerderheid is in de Eerste Kamer. Dat het premier Rutte in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet heeft met D66, ChristenUnie en SGP... een aantal akkoorden gesloten. Maar dat betekent volgens Rutte niet... dat andere partijen niet mogen aanschuiven bij de onderhandelingen. Rutte schreef de brief op verzoek van GroenLinks-fractievoorzitter van Oijik. Die zei dat er onder Rutte 1 tenminste nog een gedoogakkoord op papier stond. En dat nu zo'n houvast ontbreekt. De mannen shorttrekkers hebben zich geplaatst voor de Olympische finale van de aflossing. De Nederlandse ploeg profiteerde van een valpartij en kwam als eerste over de streep. Bij de vrouwen werd shorttrekster Jorien ter Mors uitgeschakeld... in de halve finales van de 500 meter. Na een matige start eindigde ze in haar heat als laatste. En het weer nog. Van het zuiden uit bewolking en regen. Het wordt 6 tot 8 graden. Morgen eerst geregeld zon, later weer regen en het wordt ongeveer 7 graden.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 Radio 1. Helen Schellen, we praten zo meteen met u over het terughalen van kunst... die in de Tweede Wereldoorlog van Jozef families werd geroofd. Dat is ook het thema van de film Monuments Men. Uh, maar ook voor u, nu, uh, voor u nog steeds dagelijks werk. Gaat u naar de première vanavond? Nee, nee? de première was trouwens in Berlijn. Maar vanavond is hij dus in Nederlandse... Oh, Hollandse première, ja. Okay, nee, Heeft u ook niet gezien, ja. misschien, vanwege uw werk? Ik heb trailers eruit gezien, ja. En ik, ik, weet, ik weet natuurlijk de geschiedenis. Ja. En nee, Björn, hij is oudschaatser en inmiddels een neurowetenschapper. We praten zo over hoe de schaatssport eerlijker zou kunnen worden. Want... Van alles heeft invloed op de hersenen. Van alles, van alles. Heb je dat zelf meegemaakt bij de Olympische Spelen? Bijvoorbeeld in 2006 in Turijn? Ja, ik, was, ik was heel beroemd voor mijn valse starten. En dat zit tussen de oren? Ja, dat zit natuurlijk... Alles zit tussen de oren. Tenminste, dat denken de mineurowetenschappers. Ja, maar het kan ook aan de starten liggen. Ja, nou, het, het ligt in ieder geval aan dingen. Gaan we over praten. We gaan over die dingen inderdaad uitgebreid van gedachten wisselen. PV. Met Felix Murders en Willemijn Veenhoven. Jan Rijnhuis, je bent gestopt met schaatsen. en doet tegenwoordig neurowetenschappelijk onderzoek naar verschillende aspecten van de schaatsport. Ja. En het was een weergeloze week, natuurlijk, voor Nederlandse schaatsers in Sochi. Maar 10 medailles op vijf afstanden. Oh en vooral over het goud, het zilver en het brons... op de 500 meter voor de mannen. werd heel veel nagepraat. En dan ging het niet alleen over de prestaties. En hij is terug op zijn baan. En dan komt er een eindtijd van. 34 goud. Goud van Smekers. 34-72. Hij rit het. 34-72. Hij heeft goud met. Oh, met Mulder. Staat ja? hij gelijk? Ze staat gelijk. En Smekers? Nee, Smekers heeft geen goud. Zijn tijd wordt ja? gecorrigeerd. Oh. Jeetje. Het is goud voor Michel Mulder. Oi, oi, oi, oi. Ja. ja, dat is echt ligt erg. lichte paniek oh, dus. man, nou, kijk, ik, heb, ik, heb, ik heb drie, vier jaar, ik weet niet hoe lang, met Jan Smekens getraind. Ja. En uh, hij, is, uh, hij was echt zeg maar mijn buddy binnen de ploeg, want we waren sprinters, er waren niet zoveel uh, uh, uh, sprinters in onze TVM schaatsploeg. Dus uh, ik heb uh, heel veel leuke momenten Je gehad met had met, met hem Jan. te doen. Ja, zeker. Ja. En... Uh, dat is echt ja. het meest vreselijke. Gerard meest Siersma, ooit. hoogleraar kwantitatieve sportlogistiek... die zei deze week... ze hadden beide een gouden medaille moeten krijgen. Want met de huidige meetapparatuur kan je dat helemaal niet meten. Met 100% zekerheid. Ja, nee, precies. Ja, maar. Eh... Uh, het is, uh, uh, het is denk ik niet helemaal uh, uh, cijfer. Het is veel beter geworden. Want uh, ik weet nog in Calgary, we waren uh, bij een World Cup. En Shani Davis had duidelijk gewonnen, denk ik, van Simon Kuipers. Maar dan ineens staat het gewoon op de, op de klok dat, uh, dat Simon had gewonnen. Jure dus. mag je even onderbreken. Want Jurien Termos, daar gaan we het over hebben. Die haalde helaas niet de A-finale van de short track op de 500 meter vrouwen. Dus het is veroordeeld tot de B-finale. En daar gaan we nu van genieten met Sebastian Timmerman. Ze staat achter de startlijn. Helemaal kansleus, kansloos, dus nog niet voor een medaille. Maar ja, dan moet ze wel heel veel geluk hebben. Bijvoorbeeld de B-finale winnen en hopen dat de twee vrouwen uit de A-finale een penalty krijgen. Dan zou het nog kunnen, want dan schuif je op. Eerst maar eens kijken wat ze doet in die B-finale. Ze is gestart voor de vierde halve Ronde. Onder andere tegen de Canadese Marianne Saint-Gilain... En de Korea, of uh, ja, die zit ook weer terug in deze. En de Chinese dames Liu en Xai Winfan. Dat waren toch de verrassingen. Dat er twee Chinese dames veroordeeld werden tot het rijden van de B-finale. Termors zit in de tweede positie. Daarachter Kion uh, Liu. Dan komt saint Die wordt zo'n een beetje weggedrongen door de andere Chinese, door Fan. Termors nog altijd. Tweede. Zoekt een gaatje dat er nog niet echt is langs Liu. We hadden het op de tweede plaats als we de laatste ronde ingaan van deze B-finale op de 500 meter. Ten Mors, kan ze Liu nog voorbij? Of komt er nog dreiging? Misschien zelfs wel van de achterzijde. Die dreiging komt er niet. Ten Mors gaat tweede. Nou, nou die dreiging komt er op het einde nog wel. Van Keijzin Fang. Die in alles of niet poging deed buitenom. En ik denk dat daar een fotofinish aan te pas moet gaan komen. Om te kijken hoe het nu precies zat. Ik dacht dat Liu uiteindelijk wel als eerste de punt van de schaats tegen de lijn aanstak. Daar gaat het om. En Ten Mors meteen naar de kant toe. Duidelijk niet blij met het resultaat resultaat van vandaag van deze 500 meter. Tweede of derde, denk ik, is ze geworden in deze B-finale. Maar zoals gezegd, er moeten er hele gekke dingen gebeuren in die A-finale. Wil ze nog opschuiven in dat algemeen klassement. Nee, de 500 meter heeft geen medaille gebracht voor uh, Jorien Temmers. Nee, Zo lijkt op Die fotofinish, Bastiaan dan kom je bij ons terug. Ja, Bjorn Nijenhuis hier. Uh, die fotofinish, daar, daar is ook veel om te doen <lacht> geweest. Hè. Uh, er zijn er verschillende voorstellen. De ISU zegt, uh, ja, de fotofinish is nou eenmaal leidend. Een ander voorstel kwam of iemand, Arend Tolner. Hij is van SCG Visual Results. Nou ja, een man die er verstand van heeft. En die zei: laten we die fotofinish maar afschaffen. Want ja. het duurt veel te lang. Dat ja. was ook het gedoe bij de 500 meter. voordat die foto eindelijk weer is. Hij zegt: we moeten alleen op de lasertijden gaan letten. Ja, nee, maar kijk, hij, hij, hij wil natuurlijk dat zijn technologie gebruikt wordt. Nee, hij, hij wil dat het efficiënt is. En uh, wat hij moet realiseren is: het kost toch veel tijd tussen de wedstrijden door. Dat, dat tijd heb je. En uh, dat fotofinish dat is ook eigenlijk een deel van het drama van de sport. Want dat is leuk om te zien. Want dan kijk je mm -hmm. naar de en dan zie je gewoon dat je het niet kan zien. En dan wacht iedereen tot de foto finish. En dan komt de fotofinish. En dan denk je oh kijk, hij heeft duidelijk gewonnen. Dat ja, is een ja, leuk momentje. Is, je ziet nu in de beeld staan dat, die, dat, er, hey, dat er iemand nummer één is geworden. En dan moet je weer 20 seconden wachten op de fotofinish. En dan krijg je in één keer een totaal ander resultaat. Ja, maar kijk. Dat je denkt dat die nummer één is door de klok. Dus misschien zouden ze gewoon moeten wachten met dat eerste tijd geven. Met dat eerste tijd aangeven. Want eigenlijk wat ze doen, is ze geven gewoon een verkeerde tijd aan. Ja. Als ze het niet weten, dan moeten ze gewoon wachten. Ja, het moeten dus gewoon dat wachten het... tot die foot. Ja, we hebben. We hebben ik bedoel, je wil natuurlijk gelijk dat moment hebben van ik als schaatser had dat ook altijd. Het eerste wat iedereen doet, is naar de klok kijken natuurlijk. Maar ja. Als het, klop, als het niet klopt, ik kan je vertellen: um, ik zat naar ik, ik, ik Jan te kijken en ik, ik kan je vertellen: de eerste 30 seconden van een overwinning van een Olympische kampioenschap zijn zeg maar een, is, is een van de intensere momenten in je leven. Ja. En als dat dan voor je weg wordt genomen... het is alsof iemand naar je toe komt... nadat je de hond uh, geraakt is door een auto en zegt van hij leeft... en dan 30 seconden later zegt hij van nee, toch niet. En dan nog iets erger, denk ik. Nou, dan ik dan weet dan... niet. Dit is gelicht aan hoeveel je van je hond houdt. Maar het is echt in ieder geval... Erg. Maar bovendien werden die tijden van de muldertjes... die werden tussentijds bijgesteld. Dus dan ja. denk je dat je een bepaalde tijd moet rijden... als meekend zijn en dan word je ja. nog ingehaald het is, door de het is, realiteit. Het is de onzekerheid dat dat gewoon dodelijk is. En ik kan je vertellen, ik zag hoe blij Jan was... en het, was echt, en het is echt een mes in je hart als je dan ziet... dat dat van hem weggenomen wordt. Het oh. is echt erg. Waarneming. Daar gaat het nu de hele tijd over. Daar valt iedereen over. Maar uh, jij zegt, er zijn wel meer dingen waar je rekening mee zou moeten houden. wel um, meer dingen. Te beginnen met start. start. Wat is daar mis mee? Nou, uh, er is niks mis met start. Maar uh, ze, moeten het, uh, ze moeten het aanpassen. Kijk, uh, uh, um, sport is vaak heel erg, uh, uh, in Engels zeggen we organisch. Het evolueert gewoon. In de tijden. Dus mm -hmm. bijvoorbeeld met, uh, met korte baan heb je een hele korte uh, moment tussen klaar en af. Weet je? Met schaatsen is het geëvolueerd dat het een langere moment is. Maar niemand heeft gezegd van, met wetenschappelijke basis of met empirische uh, uh, wetenschappelijke uh, uh, onderzoeken, heeft gezegd van uh, anderhalf seconde tot tweeënhalf seconde wachten uh, uh, voor een startschot is perfect. Of is goed? Of is een goede verspiegeling van de neurofysiologische uh, aspecten ja. van wachten op een stimulus? Kijk, we hebben een hele een megaveld in neurowetenschap die alleen maar bezig is met klaar en af, als ware. Kijken wat er dan gebeurt als je bijvoorbeeld afgeleid wordt en zo. Maar als... het probleem is, is dat de starter mag zelf bepalen wanneer hij het startschot geeft, toch? Dus de ene ja. keer zit er een seconde, tussen de andere keer twee seconden. Ja, yeah. let me try to explain this. It's, it's a little complicated. I'm gonna try to explain it, oké? Okay? In het Nederlands. In het Nederlands, <laughs> natuurlijk. Um, Oud-Canadees Oud ook nog, half. Oud-Canadees. -oud. Oud ja, yeah, ja, yeah, yeah. <laughs> nou, half-Canadees ben ik. Ja. Nog steeds. Nou, kijk, ik heb dubbele nationaliteit. Maar in ieder geval. <laughs> oké, okay. um, je, dus, je hebt dus een moment tussen klaar en af. Ja. Waar je stil zit te wachten op dat start. We hebben het allemaal gezien gedurende ja. Olympische Spelen. Dat hele <laughs> belangrijke moment. Ze staan niet altijd stil. Dat moment... Er gebeurt iets heel specifieks in je hersenen... gedurende dat moment, gedurende dat wachtmoment. Dat is een focussen en een verhoging van je aandacht op iets. Mm -hmm. Nou, dat focussen en dat verhogen van je aandacht... dat is een lineaire lijn. Dus, dus als je over, de, over een tijdperiode word je steeds meer geconcentreerd. Mm -hmm. Nou, in een startprocedure mag de starter wachten... tussen 1 en 1,5 seconde. Soms wacht hij anderhalf, soms wacht hij één. Maar voor de mensen, voor wie die 1 seconde wacht, hebben ze minder aandacht kunnen opwekken... dan de mensen van anderhalf seconde. Dat, dat verschil in aandacht, dat leidt tot een snellere reactievermogen. En dat heeft niks te maken met het vermogen van de schaatser zelf. Dat heeft puur te maken met het feit dat wij zo, zo werken wij eenmaal. We hebben meer tijd, we hebben meer aandacht, we reageren sneller. Dus je kan je voorstellen als Jan Smekens dus één seconde wacht... stil beneden en Michel Mulder wacht anderhalf seconde bij de wedstrijd daarna... dan heeft Michel Mulder een voordeel vergeleken met, met, met Jan. Ja, maar maar dat het... zou betekenen dat op het moment dat je vijf seconden moet wachten... op het startschot, dat je dan heel dan... snel van <laughs> startschot. Het zou, het zou kunnen, nou, dat lineaire lijn dat trekt niet al, uh, e, altijd door. Maar wat ik, wat ik gedaan heb, is ik dacht van... dit weten we dus uit de neurowetenschap... en ik dacht van, oké, okay, we gaan even kijken... Uh, klopt het met schaatsers. Dus ik ben gewoon naar Heerenveen gegaan, naar een World Cup, waar iedereen er was. Alle sprinters waren er. En ze hadden me een hele lange tijd niet gezien. En ik heb niet gezegd dat ik per se ging stoppen. Dus toen ik daar zat in de lobby, kwamen ze allemaal naar me toe. Wow, Björn, well, what's going on? Toen zei ik... I'll tell you what's going on, <laughs> right after we do this little experiment. En dus dan zijn we die experiment gaan doen. En ik heb, uh, uh, uh, ik heb daar uh, uh, zeg maar een scriptie van gemaakt uh, voor neurowetenschap. En, uh, en het, het, het bleek dus uh, precies hetzelfde bij schaatsen te zijn ja. als bij andere mensen. En, en weet de ISU dit ook? Of nee, ben jij ze hebben er dit. helemaal geen idee van. Want uh, uh, ik ben nu bezig met. Uh, uh, professor Steven van der Stichel van de, van, de, van de UU. Ben ik bezig met, uh, met, dit, uh, uh, uh, met, met een publicatie, een mogelijke publicatie, hopelijk. Ja. Maar ja, ja en het, het vertaalt het zich trouwens ook uit. Die halve seconde voor, uh, die je dan scherper bent, die heb je ook voorsprong. Is dat één op één zo te zeggen? We hebben, we hebben het te maken met vierhonderdste, vijfhonderdste van een seconde. Ja. Maar je hebt gezien hoe belangrijk die vier of vijfhonderdste van een seconde zijn. Ja. Ja. Dus statistisch is het, uh, is het te zien dat er een, de, de een verschil van ongeveer vier of vijfhonderdste van een seconde zit. als je één seconde wacht vergeleken met anderhalf seconde. Maar dat mag de starter kiezen. That's not good. Nee, dat is <laughs> maar het zou automatisch kunnen, hè, tegenwoordig. Mijn... Het zou automatisch kunnen. Er zijn heel veel sporten waar dat automatisch gebeurt. Of in ieder geval dat de, dat, dat de verschil tussen één paar en de volgende paar minder, is, minder groot is. The window of opportunity zoals we in Engels zeggen, is minder groot dan half seconde. Dus... En als je het eerste paar bent, ben je altijd de, de, de sigaar natuurlijk. Want dan weet je niet of die staat er na één seconde al... of na anderhalve seconde ja, maar pas het, het leuke ervan is, en, en, en het, het rare ervan is... het maakt niet uit wat je denkt. Want dit, dit, dit geldt gewoon voor iedereen... Maar heb je kunt het hele... spelen nu. En heb je opgelet wie er anderhalve seconde heeft en wie oh, één ja, seconde. Oh, ja, dat zou heel leuk zijn als ik dat soort tijd had. Nee, dat, ja. dat kun je niet doen. Want we hebben het over vierhonderdste van een seconde. Hoe zou ik dat moeten doen? Ik dacht, jij ziet dat. Ah. Ja, als oud gaat, jij ziet dat. Ja, ik hoop het te zien. Maar ja, kijk, ja. dat is het belang van, van wetenschap. Dat je, dat je niet wordt geleid door wat je hoopt te zien. Maar ga je hiermee naar de ISU? Ga jullie iets mee doen? Uiteindelijk gaan we eerst even proberen dit te publiceren. En, uh, en dan de, de volle kracht van de, van de academische uh, uh, macht achter te krijgen. En dan misschien ga ik naar de ISU. En dan gaat de ISU zeggen natuurlijk van oh, heel interessant. ja daar really laag. great. We don't, het give, we don't care. <laughs> Vaak doen ze dat. Dat, doen ze, dat deden ze ook met uh, uh, andere aspecten van, van de tijdwaarneming. Heel is lang. is een interessant verhaal. Bjorn Nijhuis. Yeah. Neem nog een broodje. R.E.M. m met Wonderlust.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 In 2005 kwam Aria met het nummer 1 the Last en het werd helaas geen hit. Waarom zou dat liggen, denk je? Oh, oh, Den Haag. Op dit moment ging het gewoon niet zo'n goed nummer. Op dit moment wordt in nou, ik, ik, ik, niet, niet moment de Tweede Kamer verder gedebatteerd over de wet werk en zekerheid. En Siebert van Linde is voorman van de G500. Juist schreef deze week samen met Dirk Jan van Vliet een brief aan de Tweede Kamer. Een noodkreet, want zo schrijven jullie. De wet zoals die er nu ligt gaat vooral voor veel jonge werknemers problemen brengen. Waarom? Ja, deze wet heeft eigenlijk drie onderdelen. Het ontslagrecht, de WW en de aanpassing van tijdelijk contracten. En wij maken ons vooral heel erg zorgen over die tijdelijke contracten. Je moet je voorstellen, meer dan de helft van alle jonge werknemers werkt op basis van zo'n tijdelijk contract. Nou, wat daarvan gezegd wordt is, dat moeten we indammen, dat moeten we voorkomen. Um, en die moeten allemaal een vast contract krijgen. Nou, dat klinkt als een hele leuke wens. Um, maar als je gaat kijken wat er uiteindelijk gebeurt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 Ja, meer vaste contracten, zegt hij. Dat is de verwachting. Jij zegt, dat klopt dus niet. Nee, um, en dat als een eerste argument is eigenlijk van... het vaste werk wordt iets minder vast en het flexibele werk wordt iets minder flex. Uh -huh. Maar dat gebeurt met een ongelijke timing. Eerst gaan ze die tijdelijke contracten aanpassen. En pas over een paar jaar gaat er iets gebeuren bijvoorbeeld met het ontslagrecht. Dus dat betekent dat in de tussentijd, terwijl deze economische crisis op zijn, zijn piek staat... Um, ah, ja, het dat mee, je... he, nu. Nou, de werkloosheid loopt nog steeds heel dat sterk wel, op. Ja. Volgend jaar ook nog steeds... Um, die treft ook vooral jongeren. Meer dan twee keer zo vaak werkloos. Die krijg je mee te maken. Um, stel even, even voor de duidelijkheid. Um, Felix en ik werken bij BNNVARA. Stel, ja. stel Felix heeft een vast contract. En ik kom daar als jonkie binnen wandelen. Dan kon ik eerst drie jaar blijven op zo'n flexcontract. Vijf stel. jaar bij de omroep zelfs. Ja, je kunt, nou, in uh, mijn ja, tijd al drie jaar. En, ja. en dat kan straks nog maar twee jaar. Ja, je krijgt drie keer een jaarcontract. In de toekomst uh, kan dat uh, nog maar twee jaar. En vervolgens, daarna kon je altijd drie maanden afkoelen. Dus dan komt uh, ja, de zomer even terugkomen. niet werken. En dan kon je terugkomen op het tijdelijk contract. Dat wordt zes maanden. Nou, en ik zit veel... maar te wachten totdat tot zijn vaste contract versoepeld wordt. Zodat hij wat makkelijker uitgeflikkerd wordt. Maar dat gebeurt maar niet. Tenminste, dat gebeurt pas over heel lang. Is dat dat, dat gebeurt over een x-aantal jaren. En daar is wel, gelukkig wat, uh, gisteren leek er opeens wat verandering in te komen in de Tweede Kamer... Dat uh, deze maatregel gaat worden uitgesteld, worden, zodat die timing weer uh, gelijk loopt. Maar alsnog is die aanname, die klopt eigenlijk niet. En als je baseert dat op een uh, rapport van de OESO, een internationale organisatie. En het is heel raar, als je dat rapport gaat lezen, dan staat er eigenlijk precies het tegenovergestelde in. Er staat dat vaste werk moet iets flexibeler worden. Uh, en dat flexibele, dat moet je niet verder flexibiliseren, maar verder ook niet aan doen. En, en dat is heel vreemd, omdat... Ja, in heel veel akkoorden staat dat het werkgelegenheid zal opleveren. dreigt het er nu doorheen te gaan. Terwijl eigenlijk alle kamerleden weten, arbeidseconomen... dat op deze manier veel meer jongeren veel sneller moeten wisselen van werk... en veel vaker werkloos zullen worden. Maar het is toch ook misschien boerenverstand... maar heel logisch, aangezien het ook nog crisis is. Dus Je ligt er sowieso al eerder uit. Nu is het alleen maar makkelijker. Ja, de, de timing is echt beroerd. En, en gelukkig zien ze dat nu ook wel een beetje. De VVD bijvoorbeeld, die is daar gisteren in gedraaid... Uh, die zei ook van, ja, je kunt dit eigenlijk niet doen tijdens een economische crisis. Um, ja, werkgevers weten ook niet zo goed wat er precies over een jaar ja, is. Welke dus producties willen draaien. Het draait natuurlijk, hè, want de VVD is erbij gebaat om de werkgevers zoveel mogelijk naar de zin te maken. Ja, maar dit heeft niet zoveel te maken met werkgevers. Nou, dus heeft die, te maken... Hoeven, die hoeven niet na twee jaar eh, iemand in dienst te nemen. Hè. Dus sneller iemand in dienst te nemen, zoals nu nog het geval is. Met die flexcontracten. Nee, uh, nee, ze moeten... Ja, andersom is het juist. Uh, ze, ja, ze kunnen ook na twee jaar iemand eruit schroppen, bedoel je? Ja, dan je. kunnen ze ja. een nieuwe, nieuwe nemen. En ja. dat is wat er nu heel veel gebeurt. Bakkers bijvoorbeeld kunnen helemaal niet de ziektekostenrisico's delen... van uh, een vast contract of de ontslagrisico's. En die gaan daar elke twee jaar, nemen ze maar weer een nieuwe jongere aan. Uh, dus dit is in niemands voordeel eigenlijk, deze nieuwe regeling. Maar het is wel de bedoeling dat er juist door werkgevers... veel sneller vaste banen worden aangeboden. Dat is nee, wat de bedoeling is, is dat je gewoon niet uh, werkloos wordt. Dus dat je voldoende banen hebt. En dat maakt niet zo uit of dat in één vaste baan is... maar dat je voldoende, uh, voldoende tijd om om te wisselen... om eigenlijk uh, een, een wat modernere relatie te hebben... tussen werkgevers en werknemers... waarbij je de risico's deelt en waarbij je voldoende kans hebt als jongeren... zonder werkervaring om gewoon aan de slag te komen. Maar wat willen jullie nou specifiek? En wat we eigenlijk willen is sowieso dat dit verdraag wordt. En dat lijkt er wel doorheen te komen. Eigenlijk moet er iets tusseninkomen. Er moet iets komen tussen al die tijdelijke jaarlijkse contracten... en die vaste baan voor het leven. Er moet eigenlijk een termijn in komen, zeg drie of vijf jaar... waarin je wel voldoende zekerheid hebt... dat je naar de bank kunt gaan om een huis te kopen... maar waarbij je ook niet als werkgever voor eeuwig en iemand vastzit. En die tussenvorm, die is eigenlijk nodig. En dan voorkom je ook de hele tijd maar of alles flexibel of alles vast. En die middenweg, daar lijkt nog heel weinig ruimte voor omdat alles ligt tegenwoordig in Den Haag zo vastgelegd in akkoorden. Dit staat in het regeerakkoord, in het sociaal akkoord, in het herfstakkoord. En men kan eigenlijk niet meer afwijken van die uh, uh, rigide uh, plannen die men net heeft opstelt. En kan dus ook niet creatief omgaan met die toekomst van de arbeidsmarkt. Maar jij zegt de VVD gaat eraan toornen. Die is gedraaid, die partij. Ja, ja ze willen het dus uitstellen. En het is, echt, uh, het is wel een heel Haagse reflex. Want ze gaan het dan een jaar uitstellen... En dan heb je ook nog een overgangsregeling. En wat, het, uh, wat daarvoor zorgt eigenlijk, is dat pas tijdens de volgende kabinetsperiode... de eerste jonge werknemers met deze verandering te maken krijgen. Dus als een volgende kabinet het niet meer wil, dan is het van de baan. Dus het is een beetje uitstel en wie weet afstel door middel van deze vertraging. Maar nou goed, hebben ze een kamermeerderheid, dames en heren, van de VVD. Ja, dat, uh, dat klopt. Ja? ja? Ja, of nee? Ja, dat hebben ze. Ja. Nou, de meerderheid van de Kamer wil dit eigenlijk niet. En er is ook een Kamermeerderheid die dit uitstel uh, steunt nu. Dus dat uh, wordt wel spannend vandaag. Uh, over een paar minuten beginnen minister Arsje, met zijn beantwoording... of hij dat ook overneemt. Maar inmiddels lijkt ook de Partij van de Arbeid akkoord ermee met dat uitstel. Dus jullie hebben al een beetje zin? Ja, we zijn wel heel blij, ja. En we zijn ook blij dat vorige week uh, zagen we eigenlijk helemaal niks aankomen. En het lijkt nu een beetje op de agenda te komen. En uh, verander ik toch wat? Dus jij zit niet met de heel veel spanning vanmiddag het debat te kijken? Uh, altijd, ik vind het altijd leuk om te kijken. Sibers Van Liende, dank. Radio 1. De nieuwspv. Oud-minister Els Borst is waarschijnlijk toch door een misdrijf om het leven gekomen. De 81-jarige Borst werd maandag dood aangetroffen bij haar huis in Beeldhoven. Margreet Boer in Den Haag. Komt het nieuws daar hard aan? Ja, behoorlijk. De Tweede Kamer is men echt ontdaan, kun je wel zeggen... door het bericht wat de politie heeft meegedeeld een klein uur geleden. De Tweede Kamer zou om half één weer gaan beginnen... met de vergadering in een grote zaal. En toen kwam dat bericht binnen en toen heeft men ook meteen... de vergadering met een half uur, de schorsing van de vergadering met een half uur verlengd en is men pas om één uur weer gaan vergaderen, omdat men dit bericht toch zo emotioneel vond dat men dat eerst wilde verwerken. En dat merkt je ook aan de reacties, bijvoorbeeld vicepremier Lodewijk Ascher, die zou net met een debat beginnen en hij zei ook dat hij met stomheid geslagen is door dit bericht. Hij vindt het heel schokkend en dat merk je ook bij Alexander Pechtel, die het in en in noemt, dat deze, hoog, deze zachtmoedige vrouw... zoals zij het noemt, door geweld om het leven is gekomen. En je merkt ook dat iedereen daarbij zegt... we hopen voor de familie en de nabestaanden... dat ze heel snel duidelijkheid krijgen uh, over de verdere gang van zaken. En Alexander Pechtold zegt er ook nog bij... ik hoop vooral dat Els niet lang geleden heeft. Uh, je merkt dus echt uh, dat uh, wat je toch niet heel vaak meemaakt... dat het heel erg emotioneel opgevat is hier in Den Haag. Dat is uh, geen Boerdy dat zei tegen ons. De Nieuws met Felix Murders en Willemijn Veenhoven. Hier aan tafel Bjorn Nijenhuis. Niet alleen oud schaatser, maar ook neurowetenschapper. Hij vertelde net hoeveel invloed de starter heeft op de hersens van de schaatsers. En we praten zo met Helen Schetlin. Zij maakt deel uit van een team dat zich bezighoudt met geroofde kunst. En zij probeert die, net als de mannen in die film... die vanavond in, uh, in Nederland in première gaat, The Monuments terug te halen. Dit is Radio 1. Nu het nos met Renate Evers. Oud-minister Borst is waarschijnlijk om het leven gekomen door een misdrijf. Dat heeft de politie gezegd. Borst werd maandag doodgevonden in de garage bij haar huis in Beeldhoven. En al snel was duidelijk dat ze geen natuurlijke dood was gestorven. Maar er werd ook nog rekening gehouden met een ongeluk. En nu lijkt het erop dat ze door geweld om het leven is gekomen. De gemeenten vinden dat peuters twee dagdelen gratis naar de peuterspeelzaal moeten kunnen. Ze schrijven in een brief aan minister Ascher dat een toegankelijke peuterspeelzaal een recht moet worden van kinderen. Het plan kost ruim 800 miljoen euro. De wapenstilstand in Homs is met drie dagen verlengd. Dat heeft de gouverneur van Homs gezegd tegen persbureau Reuters. Door de langere wapenstilstand kunnen meer mensen uit het centrum van Homs worden geëvacueerd. En de shorttrackers hebben zich geplaatst voor de Olympische finale van de aflossing. De Nederlandse mannenploeg profiteerde van een valpartij en kwam als eerste over de streep. Bij de vrouwen is Jorien Ter Mors uitgeschakeld in de halve finales van de 500 meter. En tot zover het nieuws. LOS Radio Olympia. Met Gio Lippens. Gio, uh, fantastisch nieuws natuurlijk van de mannen bij het shorttrack. Ja. Uh, opvallend nieuws, he, want ze hebben de finale bereikt. Dat hebben we kunnen horen. Dat gebeurde na een val van de Koreanen en de Amerikanen. Want Nederland lag op een derde plek. En dat was eigenlijk niet genoeg voor de halve finale. Maar bondscoach Jeroen Otter maakte zich nog geen zorgen. Ja, ik, ik, mijn hart ging nog niet, nog niet slaan. En relay wordt bepaald in de laatste zes ronden. Dus dat, uh, het is juist, en, en het is natuurlijk achteraf makkelijk lullen... maar uh, het, het is juist om, om je net even binnen die, die, die controle uh, lijnen te houden. En ja, die Koreaan deed dat niet. En die Amerikaan trouwens ook niet hoor. Het verbaasde me dat hij uh, wordt toegevoegd aan, aan de finale. Want uh, die, kon, die, die bocht ook gewoon niet houden. Simpel zat. Nou, Nederland terecht naar de finale dus als het aan Otter ligt. De finale van de 500 meter bij de vrouwen is net verreden. Daar gebeurt een heleboel, Sebastian Timmerman. Nou, dat leek wel uh, een circusnummer. Jianru Li, de Chinese, die pakt uiteindelijk de gouden medaille. En daarachter, daar gebeurde heel veel. Of eigenlijk voor Li, moet ik zeggen. Want Elise Christie, de Britse, die wilde door een uh, gaatje dat er helemaal niet was. Ze nam in eerste instantie al meteen de Italiaanse Ariana Fontana mee. En ook de uh, Koreaanse topfavorite Seun Yi Park. En daar profiteerde dus de Chinese Li van. Zij rijdt vervolgens onbedreigd naar de gouden medaille. Park wilde iets te snel opstaan, ging nog een keer... Onderuit. Vol op haar, op haar buik. En daar profiteerde Fontana dan weer van. Die komt als tweede over de streep Park als derde. En Christie kreeg een penalty. En dat betekent ook dat Jorien Termors. die derde werd in de B-finale. een plekje opschuift. en vijfde wordt in de eindstand van de 500 meter bij de vrouwen. De heren reden naast die relay. waar ze zich dus geplaatst hebben voor de finale. Het wordt dus een drukke finale met vijf teams. Ook nog de kwalificatieronde op de 1000 meter. Daar ging het goed met Sinky Knecht. Hij is door naar de kwartfinales. Niels Kerstelt en Freek van der Wart liggen eruit. Even kort nog, Sebast, Want jij hebt haast, wij hebben haast. Jij verhuist straks naar de Adler Arena, naar het Langebaanschaatsen. Met welke vrouwen hou jij rekening voor het podium van de 1000 meter? Nou, wat betreft uh, de Nederlandse vrouwen eigenlijk met alle vier. Margot Boer heeft al een medaille op zak. Irene Wüst kan een goede duizend meter rijden. En dat kunnen we ook zeker zeggen van Lotte van Beek en Marit Leenstra. De grootste concurrentie komt normaal gesproken uit uh, de Verenigde Staten... met Heather Richardson en wereldrecordhoudster Brittany Bo. Maar nou, we weten dat het niet goed gaat met de Amerikaanse ploeg. Die krijgen tik na tik. Trouwens niet alleen in het schaatsen, maar wel meer Amerikanen vallen een beetje tegen. Dus de druk is uh, torenhoog op de schouders van die twee uh, dames van Richardson en Bo. En we moeten natuurlijk niet Christine Nesbitt onderschatten uit Canada. maar Misschien dat de grootste bedreiging wel komt uit Rusland van Olga Vatkulina. Ja, veel favorieten dus voor die duizend meter. De luisteraars die er hun eigen ideeën over hebben... ze zijn een beetje bijgepraat door Sebastien... Die kunnen hun voorspelling van de top drie doorgeven via hetpodium.nl. Van de redactie hier ze we weer. Met een update van de nieuwsbv.nl. Het is vandaag wereld Radio Dag, jongens. Is het jullie dat? Ja, natuurlijk. Dat staat in de agenda. Het uit. is natuurlijk voor ons elke dag wel een beetje. Maar nu staat de rest van de wereld ook even stil bij dit schitterende medium. Radio heb je natuurlijk in duizend en één verschillende varianten. Zelf mag ik bijvoorbeeld graag afstemmen op zogenaamde nummerstations. Weet jullie wat het zijn? Ja, ja. Felix, in één zin, weet ja. je het? Ja, ik kan gewoon dat er een nummer genoemd wordt. Dat er een nummer genoemd wordt, ja. Op het en ze zijn dus op de korte golf, die waarschijnlijk worden gebruikt... om geheime boodschappen ah, mee ja, door te geven ja, Dat ze vroeger zo. aan spionnen. <laughs> ze zijn na de Koude Oorlog uh, steeds zeldzamer geworden. Maar ze bestaan nog, niemand weet precies wie erachter zit... en ze klinken vaak doodeng. Je hebt hem niet goed afgesteld. Zo. Ja, zo, kan beter. De, de, zo breng ik menig avondje door achter bij een <laughs> korte holzendertje. En sinds de komst van Breedband Internet kun je natuurlijk overal luisteren... naar radiozenders overal ter wereld. Als je bijvoorbeeld wat geestelijke bijstand nodig hebt... kun je altijd terecht bij het 24-Hour Preaching Network. You're listening to the 24-Hour Preaching Network. Worshipping anybody but him fouls up Zo oh, is het. Als je niet van hem houdt, hou je van niemand. En qua muziekstijlen heb je tegenwoordig ook alles onder handbereik. Dit bijvoorbeeld is een persoonlijke favoriet: het Polka Jammer Network. Het zendt 24 uur per dag polka muziek uit. Dit draaien ze net. I'll never love Polka again. Heet dit ironisch genoeg. Hij enfin, zet wat vaker je radio aan, er is veel te ontdekken. En morgen is het Valentijnsdag. Ik heb de Spaanse Vlieg en de zakdoekjes met chloroform al in huis gehaald. Huh. Sky Radio, ja, over radio waar veel te ontdekken valt gesproken. Sky Radio maakt elk jaar een Valentijn top 101 met de meest romantische muziek. Daar mogen luisteraars op stemmen. Wat zou er op eens staan, denken jullie? De muziek. Nou, we horen hem al. Ja. De weinig te raden natuurlijk. Nee, dat is weinig te raden. Nou, ik heb zo nog wel eentje voor. This is John Legend. All of Me. Het is wel een beetje een lijst met een kort geheugen. Want het is ook gewoon de nummer 1 in de top 40 nu. Ja. Die de meeste stemmen krijgt. Dus ik heb ook even gekeken bij de vrienden van Billboard in de Verenigde Staten. Daar maken ze al tientallen jaren hitlijsten in alle soorten en maat. Het is HET Muziekinstituut. En daar hebben ze dus ook een Greatest Love Songs of All Times lijst gemaakt. En daar weten ze dus wat het aller, aller, aller, aller romantischste liedje ooit is. Nou, doe maar gok. Mm. I haven't the slightest idea. Is dat een titel van een <laughs> ja, nummer? De allerromantischste? Ja. Ik weet het niet. Dit is hem. Oh, Ik ken hem nog niet. Endless, endless Love, Deanna Ross en uh, uh, Lionel Richie. Een beetje kitschie maar het meest romantische liedje ooit. En vaak eindig ik dan met een stukje cabaret. Maar soms is de grens tussen parodie en waarheid zo dun, jongens. Dan is dat helemaal niet nodig. Yvonne hier, vriend van de sterren. Hij heeft een nieuw kantoor in Amsterdam. AT5 ging er op bezoek. Nou doet Ivo ook een theater natuurlijk. Dat is een belachelijk groot succes, zoals we met z'n ja. allen weten. En de verslaggever die vroeg aan Ivo... Ivo, hoe komt het toch dat je zalen zo vol zitten? Mensen zien mij bijna iedere zondagavond op televisie. Een uur lang. En dan ben ik zo verbaasd hoe dat dan thuis gaat. Dat Mien tegen Henk of Henk tegen Mien zegt... hij komt in het theater, kom op, we kopen een kaartje. Ik vind letterlijk, oprecht, ieder kaartje wat gekocht wordt... vind ik een fascinerend fenomeen bijna. Nou, en als dat dan zo maar. groot is, dan kan ik me dat nauwelijks voorstellen Nee, elk verkocht kaartje is een klein <laughs> wondertje op zich. Op Twitter heten wij het Volgen is liefhebben. Joep. Oud-minister Els Borst is waarschijnlijk toch door een misdrijf om het leven gekomen. Dat hoorde u net in het NOS-journaal. De 81-jarige Borst werd maandag dood aangetroffen bij haar huis in Beeldhoven. Burgemeester van de Beeld Arjen Gerritsen, goedemiddag. Goedemiddag. Wanneer hoorde u het nieuws? Ik ben vanmorgen door de hoofdofficier van justitie op de hoogte gebracht... dat het onderzoek toch deze kant op opneigde. Ja. En was een schok u? Ja, afschuwelijk natuurlijk. De afgelopen dagen leefden we al met het overlijden van mevrouw Borst... wat al een schok op zich was. Vanwege ook het feit dat het een zeer geziene persoon in onze gemeenschap is...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 En uh, die ruimte moeten ze ook krijgen. De afgelopen dagen was dat ook af en toe moeilijk. Hè, want het is natuurlijk ook bij mij als, als, als persoon uh, ja, de nieuwsgierigheid om te weten... Van, ja, wat, wat is er nu feitelijk gebeurd. En ja, de professionals van de politie en de recherche die dit onderzoek doen... moeten daarvoor de ruimte hebben. Mm. Nou, nou is er wel een, een klein opvallend iets. Mevrouw Borst is maandag gevonden. Uh, maar de politie vraagt om getuigen die haar sinds zaterdag gezien hebben. Betekent dat mogelijk dat ze toen al om het leven is gekomen? durf ik niet te zeggen. Ik mag ook geen uitspraken over doen. Hè. Dat is echt iets wat uit het politieonderzoek zou, uh, zou moeten blijken. Uh, uh, maar de politie vraagt inderdaad wel mensen die informatie denken te hebben, of het gevoel hebben dat ze een bijdrage aan die wetenschap zouden kunnen geven, om, uh, om zich te melden. En dat, Ik hoop ook dat ze dat vooral doen. Ja. Nou, zijn er wel verhalen over een inbraakgolf in Beeldhoven Noord? Kunt u dat bevestigen? Nee, dat kan ik niet bevestigen. Kijk, wat, op het moment dat zoiets zich in je, in je woonomgeving voordoet, dan is dat natuurlijk echt een enorme schok, nog even los van het feit dat het ook nog om een heel prominent figuur gaat. Uh, maar elk leven is wat dat betreft waardevol. En, en, en bij elk verlies van leven is, uh, ja, is het ook een drama. En dat, dat maakt een enorme inbreuk op het gevoel van veiligheid... dat je hebt in je woonomgeving. Dus dat, dat staat absoluut niet ter discussie. Uh, ik heb ook inderdaad de discussies in sommige media gevolgd... dat er uh, dat een inbraakgolf zou zijn... Een, wat we al wisten, hebben we nog eens een keer laten bevestigen... dat in het betreffende deel van, van, van de gemeente De Beeld, in Beeldhoven Noord... Uh, in 2013, maar een, ja, een, een, elkeen is te veel, maar een, een spaarzaam aantal inbraken geweest is. Uh, uh, maar ja, dat, dat gevoel is er natuurlijk wel als zich zoiets voordoet. En uh, dat begrijp ik heel goed. En dat willen we ook proberen te adresseren. Ja, het is natuurlijk nog helemaal niet duidelijk wat er gebeurd is. Dat hopen nee, we zo snel mogelijk. Nee, want mogelijk. ook dat. Hè, fijn dat u dat zegt. Hè, want het, dat, dat zou ook impliceren dat er een relatie uh, is tussen inbraak en het overlijden van mevrouw Nee, Bors. dat weten we nog en niet. En dat is nee. helemaal niet aan de orde nog. Nee, nee. dat weten we nog niet. Zodra dat natuurlijk bekend is, dan uh, hoort u dat hier op Radio 1. Burgemeester van de Beeld, Arjen Gerritsen, dank u wel. Graag gedaan. De film The Monuments Man, die gaat vandaag in première... Time to put a team together and do our best to protect buildings, bridges, and art before the Nazis destroy everything. How many men? Six. Jesus. Well, with we you at seven. That's much better. So you want to go into a war zone with some architects and artists and tell our boys what they can and cannot blow up. That's right. Aren't we a little old for that? Yes. We go through basic and then we wait for orders. Basic? A little help. Basic mm. training. Mm -hmm film over een klein groepje kunstenaars, kunstkenners eigenlijk, dat in de Tweede Wereldoorlog de kunst probeert terug te stelen van de nazi's. Aan Schertelen, u onderzoekt de herkomst van kunstcollecties. Kent u dit verhaal? Ja, dit verhaal ken ik zeker, want het is een feit dat de Amerikanen een grote rol hebben gespeeld, ook in de opsporing van kunst. Met name aan het einde van de oorlog, en ook na de oorlog. En uh, wat zij hebben gedaan is in Duitsland uh, bewaarplaatsen uh, hebben ze gevonden... waar uh, voor de, het museum van Hitler uh, opslagplaatsen waren ingericht. En uh, ook is het voorgekomen dat, er, dat uh, de nazi's wilden aan het einde van de oorlog... eigenlijk als ze verloren hadden, uh, alles vernietigen. Dat is dus niet gelukt. En dat heeft, uh, daarin hebben de Amerikanen een uh, wezenlijke rol gespeeld. En werd die kunst dan door die Amerikanen met zoveel bravour... Uh, tevoorschijn getoverd als de film doet geloven? Nou, bravoer wil ik niet zeggen. Maar wel, uh, het was een soort detectivewerk ook natuurlijk. En ze troffen bijvoorbeeld op een uh, kasteel een enorme hoeveelheid kunstobjecten aan. Dus het, ja, ze hebben daar echt uh, uh, alles gedaan wat ze konden om, om met name die kunstvoorwerpen te redden uh, die zo ongelooflijk waardevol waren. En zijn er ook in Nederland tijdens de oorlog mensen bezig geweest om gestolen kunst terug te halen? Nou, tijdens de oorlog niet. Dat was het natuurlijk heel moeizaam. Maar na de oorlog zeker. De Amerikanen hebben in Duitsland uh, collecting points opgericht. Verzamelpunten. Mm -hmm. En met name het verzamelpunt in München... waar duizenden kunstvoorwerpen bij elkaar kwamen. Zoals Frankrijk, België en Nederland. Uh, uh, vanuit, dat, uh, vanuit München zijn er ladingen vol vrachtauto's... richting Amsterdam gegaan. En er waren vanuit Nederland kunsthistorici... werkzaam in dat collecting point... om te kunnen matchen uh, mensen die hun kunstvoorwerpen uh, kwijt waren... Met wat daar aanwezig was. Via allerlei aangifte formuleren. Nou ja. is, is er veel kunst gejat toen? Ja, dat is er is ontzettend Nederland. veel kunst gejat, ja. Echt wel uh, ja, duizenden. Ik, bedoel, ik, kan, ik kan niet zeggen hoeveel. Uh, uh, wat je wel hoort is dat een vijfde van uh, alle kunstschatten van plaats verwisselde. Ik bedoel, het is, Tijdens de Tweede Wereldoorlog is kunstroof aanzienlijk geweest. Maar ja, in elke oorlog. Is er, is er kunst buiten? Maar in deze oorlog was het. U doet er nu onderzoek naar... en probeert de kunst terug te brengen naar de eigenaars. Hoe krijgt u de kunst terug bij een rechtmatige eigenaar dan? Hoe krijg je de kunst terug? Nou, het gaat al dus... We hebben dus nu de Nederlandse musea begeleid... in hun herkomstonderzoek... Eh, om te zien of er objecten in hun collecties zijn... die verwijzen naar eh, verdachte transacties... Tijdens de, tijdens de periode 33 45 Komt er in dat onderzoek een naam naar boven... van een voormalige eigenaar... Dan wordt vervolgens gekeken of daar nog, nog erven van zijn. Dan wordt contact gezocht met de familie. En als zowel de, eigenaar, de huidige eigenaar, het museum bijvoorbeeld, of de gemeente of de provincie, en. Uh, iemand uit, uh, uit die familie bereid zijn... om samen uit te zoeken uh, hoe dat verder moet... dan is daar in het leven geroepen in 2002 de restitutiecommissie... die de zaak met een aantal onderzoekers verder uitdikt. Dus u heeft zelf ook contact met die eigenaars dan? Om een bepaald nou, moment? Uh, ik zelf niet. Ik, uh, in mijn geval probeer ik uh, het museum in contact te brengen met de eigenaar. Ja, ja maar bent u, hebt u wel eens gepraat met de eigenaars of met uh, de familie ja, ja, van eigenaar? Ja, ja. En wat, wat hoort u dan? Want dan moet u verschrikkelijke ja, ik... verhalen uit de oorlog te horen krijgen, lijkt mij, of niet? Zeker, en dat is allemaal heel emotioneel en aangrijpend. En ja. wat je het is natuurlijk heel verschillend... maar wat je ziet is met bijvoorbeeld de derde generatie nu... dat ze toch ja, hier en daar koet willen weten hoe het is gegaan. Sommigen zeggen, ik hoef dit schilderij helemaal niet terug... maar uh, maak mijn familienaam bekend op het label. Anderen vechten voor teruggaven. Um, en je ziet soms dat het heel extreme vormen aanneemt... Ja, het is natuurlijk ook 70 jaar na dato een soort van verwerking van bepaalde families. Ja. Wat zich focuste op dat kunstvoorwerp. Bjorn Nijena is ook nog steeds aan tafel oud-schaatser, wetenschapper. En jij stond bekend in de schaatswereld als, als kunstliefhebber. Hè? Ja. Ja. ja, ik had trouwens een vraagje, eh, want ik had gehoord dat eh, zo vroeg als 1935 waren de naties al bezig met het kijken naar alle schilderijen die ze van plan waren om straks misschien te bewaren of te. Of, of, of te vernietigen. En dat, en dat ze gewoon uh, ploegen van, uh, van mensen naar musea uh, stuurden... Um, om alleen maar even rond te, ki rond te kijken, quote-on-quote. Om, uh, om, te, om te kijken of, uh, of, of er dingen waren die, uh, die wel of niet konden. En dan dus, heb je het over wat Duitse wat? musea of Nederlandse musea? Overal ter wereld. In Frankrijk. Overal waar, waar ze van plan waren om uiteindelijk te gaan... Had okay. ik gehoord dat, dat ze mensen daar naartoe stuurden. Om alvast even om, te kijken, om, om, een lijstje te maken. Precies, van dat om dat stuk zo. En dat we stuk. are from Germany and we want to see your art. En gewoon heel. Nou, of het echt zo is gaan, weet ik niet. Maar een feit is dat uh, de Nederlandse musea ja. nauwelijks beroofd zijn. Want uh, Nederland zou bij Duitsland komen en de Nederlandse musea moesten nog dat doorfunctioneren. Pijlig, ja. Het culturele erfgoed moest bewaard. Ja. Maar wat wel een feit is, is dat bij de kunsthandel Goudstikken. Nou, 10 mei brak de oorlog uit en, en, en 13 mei stond Geuring daar al op de stoep. Ja. Ze hebben zeker van tevoren ook uh, van een, een inventarisatie gemaakt van uh, kunstverzamelaars. Maar, maar vast, staat er nog veel gestolen kunst in musea in Nederland? Opslag, uh, de bedoeling ruimtes. van het onderzoek... wat we dus eind oktober voor de meeste musea hebben afgesloten... is, uh, we hebben nu op een website die kunstvoorwerpen uh, uh, neergezet... Waar, waarvan a. De, een voormalig eigenaarnaam bekend is. Dus we zijn in contact om die dingen om iets mee te doen. Maar b. hebben we een, uh, ruim 70 voorwerpen... die als mogelijk verdacht worden aangemerkt. Omdat we vermoeden dat er tussen 33 en 45 het een en ander gebeurd is. Mm -hmm. Om allerlei redenen. Maar daarvan is de herkomst nog niet bepaald. Nee, en we hopen dat het publiek alsnog met, daar met feiten komt. Dus de musea heeft u benaderd en daar heeft u mee gewerkt. Dat is afgerond. Wat moet u nu nog meer onderzoeken? Wat er nog meer aan onderzoek overblijft, dat is bijvoorbeeld... Uh, er zijn na de oorlog door allerlei mensen aangifteformulieren ingediend... van we zijn onze kunstwerken kwijtgeraakt. Een deel daarvan, een klein deel daarvan, is gehonoreerd, teruggaves... maar een ander deel, dat zijn ongeveer 13.000 formulieren, liggen nog met alleen maar gegevens van kwijtgeraakte objecten. En die formulieren worden in de toekomst uh, gedigitaliseerd. OCW heeft daar geld voor beschikbaar gesteld. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat er, ja... ja. Omdat het dan digitaal wordt dat mensen uh, gaan claimen... of dat mensen oh. komen met meer informatie. Dus het blijft nog wel doorgaan. Jorna, ja, dus werd jij een beetje vreemd aangekeken in de schaatswil... dat je zo'n kunst- en cultuurliefhebber was? Ik werd sowieso een beetje vreemd aangekeken in de schaatswil. Want? Gewoon, nee. <laughs> Flauwkool. Uh, nee, maar ja, wel een, een beetje, want uh, uh, ze zijn alleen maar zoveel uren in de dag... en ik probeerde ze uh, vol te stoppen met niet alleen maar sport... maar ook uh, andere dingen, onder andere kunst. ja natuur, was een soort Bob de Jonge eigenlijk, die zijn eigen weg ging. Ik, ik, ik, uh, ik zou zeggen misschien de tegenovergesteld van Bob. Uh, Bob, uh, Bob heeft alleen maar focus voor het schaatsen. Ik denk dat als ik ooit iemand heb ontmoet... die meer focus voor het schaatsen had... nee, die bestaat niet. Het is echt... Maar uh, had jij dan in plaats van dat je tijdens je warming-up naar muziek luisterde... dat je wat in een in kunsthistorisch boek zat te bladeren? Ging het ik weet nog een keer... en, en dit, deze verhaal van... ik werk ook als consultant bij de conservatorium in Amsterdam... als motivational consultant. Ja. Uh, ik weet nog een keer dat ik, uh, dat ik las een, een, een stukje van Confucius. En uh, daarin stond... Uh, alle sport en alle competitie... Is, uh, is eigenlijk niks waard. Want uh, alleen maar door te doen... geef je al toe dat je onzeker bent... over je eigen vermogen. En, over, over, en, en elke keer dat je weer wint... moet je nog een keer winnen daarna. Want elke keer dat je wint... heb je alleen maar bewezen op dit moment dat je de beste bent. Dus uiteindelijk uh, uh, kom je in een spiraal van constant onzekerheid. Ja. En dit las ik in dag van... holy crap! Wat doe ik? Uh, ik doe je dat, was niet, dat was niet echt <laughs> wat je moet lezen... voor een World Cup in Colalbo. <laughs> en wat wordt er nou met de werken gedaan waarvan de herkomst niet is te achterhalen, <gülf�> mevrouw Schiedlin. Uh, wat daar, ja, dat is lastig. Uh, wij willen graag dat de musea transparant en open die werken op hun eigen website zouden zetten. Dat is wel een wens. En uh, worden er nou, er ook werken geveild? worden de werken verkocht? Je bedoelt uit musea ja. afgestoten. Er worden, er worden werken in musea afgestoten. Maar nou, uh, dat, dan wordt wel eerst onderzoek gedaan... wat de herkomst van deze ja, voorwerpen zijn. En wie krijgt dan het geld? Bedoelt... Ja, dat is natuurlijk wel een hele andere discussie. Maar, uh, Ik kan me voorstellen namelijk dat er, dat er werken zijn die in de, in de oorlog gestolen zijn... Ja. waarvan het absoluut niet is te achterhalen... Of die, ja. uh, wie de rechtmatige eigenaar is. Ja, dat zijn. zal zeker blijven. Zeker ja. nu 70 jaar na dato Ja. ja. Mag ik eens, okay. eens vragen over... Het is een andere oorlog, maar, uh, maar ik, ik ben gewoon heel benieuwd, want u heeft heel, heel veel verstand van en ik heb hier heel veel opinies over gehad, maar uh, vindt u dat de Elgin marbles uh, terug moeten naar Griekenland of dat de Britse museums ze moeten houden? Ik heb daar geen echte mening over, ja of nee. Uh, want er zitten zoveel kanten aan. Ja, denk, het is een discussie. Nou ja, weet je, aan de ene kant kan ik privé zeggen van het zou goed zijn als ze teruggaan, want dan zijn ze op de plek zelf en dan kan je het dus veel meer het in het grote verband zien. Ja. Uh, aan de andere kant, ik, ben ook, uh, uh, ik heb daar in het Brits Museum ook wel eens over gesproken. En uh, ja, het is eigenlijk een. On... Kijk, als de LG marbles teruggaan, krijg je natuurlijk een hele uh, uh, domino-effect. Ja. Uh, maar het, het blijft zeker op de agenda van de Britten en de Grieken. Ja. En waar het heen zal leiden. We zullen het zien. Hoeveelste werd je aan nou, trouwens bij die World Cup? Dat wil ik wel even weten. Toen je net had gelezen van het leidt helemaal nergens toe. Slecht. Sporten. <laughs> nee, dat, nee het, ging, het ging redelijk. Maar het, het, het had wel een invloed. En, uh, en dat is zeg maar een, een deel van een proces. Dat, dat, dat iedereen, iedere sporter uh, zelf moet, moet gaan bepalen. Om, om uiteindelijk achter te komen waarom hij gemotiveerd is. En, en waarom hij het eigenlijk doet. Ja, en, uh, dat deed niet, niet veel voor je motivatie. Dat werd niet makkelijker per se. Omdat heel vaak zeg je gewoon van. Nou, niet nadenken, gewoon schaatsen. Maar dat had ik wel een beetje moeite mee. En die Elgin Marbles dat zijn van die sculpturen... die komen uit het pantheon eh, ergens in Athene, in, het, in de Acropolis. Dat is een reat. Wat ja, zegt u? Opgegraven door, of meegenomen door meneer Elgin. Kijk, fans Joy. Dat lijkt een vrouw, ook zoals ze zingt, maar het is een man. Scared of dentists and the dark. I was scared of pretty. She's destined for the screen Closest thing to machine Joy Joyce, een Australische singer-songwriter. En dit kwam uit vorig jaar eigenlijk. Riptide heet het. De, de verdachten van het stelen van de eindexamens op de Ibn Galdun-school in Rotterdam... hebben zojuist de uitspraak gehoord. nos verslaggever Joris van den Kerkhoff, wat is die uitspraak? Uh, die is iets minder dan dat er geëist werd. Ze moeten in ieder geval een werkstraf verrichten en ze moeten een maand in de gevangenis, na de gevangenis... de straf is één maand gevangenisstraf voor de hoofdverdachten... maar zo zegt de rechter daar meteen wel bij van... jullie hoeven de gevangenis niet in hoor. Uh, dat betekent uh, dat uh, die hoofdverdachten in ieder geval... Um, ja, die hebben nadat het allemaal uitgekomen is... al dertig dagen in een soort voorarrest gezeten. Nou, uh, dat is dan wat de rechter betreft uh, voldoende. Ja. Dus uh, hoofdverdachte in ieder geval één maand gevangenisstraf en 170 uur werkstraf. En dan die andere verdachten die er nog zijn, uh, zes zijn er nu behandeld en de twee middeljarigen die komen zo. Die hebben werkstraffen gekregen variërend van 130 uur tot minder. Dus ik kan me voorstellen dat de jongeren in de rechtszaal uh, blij waren. Dat was niet te zien in ieder geval. Er waren drie van de negen verdachten waren aanwezig. Twee van de hoofdverdachten in ieder geval ook. Toen de, het, uh, toen de zaak diende, toen uh, zaten ze niet zo netjes, uh, braaf naast elkaar. Uh, nu zaten ze wel braaf naast elkaar, maar in redelijk stilte uh, aanvaarden ze de uitspraak en, en liepen naar buiten. Er liepen nog wel mensen omheen die uh, free, free, free uh, riepen. Ik denk dat ze bedoelde dat ze nu vrij zijn, maar dat waren ze al. Dat is duidelijk. En dan was er slaggever Joris van der Kerkhoff. denk je wel. Björn Nijenhuis, dat starten is niet het enige probleem als het gaat om schaatsen. En uh, al die neurotransmitters die wij in ons lichaam hebben bezitten, Er zijn wel meer factoren die van invloed zijn op schaatsen En waar het eigenlijk nooit over gaat. Jij hebt genoemd het niet naast elkaar starten bijvoorbeeld. Op die duizend meter. Hoe zit dat? Ja, ja nee. Het, uh, um, dat is geen probleem in principe. Maar dat, dat hebben heel veel mensen over gehad. Dat bijvoorbeeld de snelheid van... Van, van, van geluid is, is, is, is vast. Natuurlijk, dus als een speaker op een andere plek zit... en dan hoort iemand het eerder of later... dat komt door de afstand tussen de speaker die de startschots uh, uh, uh, Maar het doet. komt niet door de, ook de, de afstand die de schaatsers... Uh, die is veel groter op die op duizend meter dan op de 500 meter. Uh, daar is die afstand tussen de schaatsers veel kleiner. Heeft dat nog invloed? Nou, nou kijk... Uh, uh, in principe, in principe valt dat mee. In de zin van vaak doen ze speakers aan beide kanten. Dus, dus, dus dan is de afstand precies hetzelfde tussen de, tussen de schaatsers voor de startschot. Ik, ik kan je iets grappigs vertellen. Ik, ik, ik had een keer Velder, de coach van, uh, van, van de huidige kampioenen van Michel en, en, uh, en Ronald. Um, hij, uh, hij ging, ik ging een keer met hem uh, in Erfurt een keer, uh, uh, starten. En dit is, uh, hij, hij was toen al olympisch kampioen, 1000 meter. En uh, ik, ging, ik ging voor start, hij ging achter mij staan. Hij ging echt letterlijk maar een halve meter achter mij staan. Hij had niet door dat hij op de middenlijn stond tussen de twee uh, uh, lijnen. Dus ik moest, ik moest naar achter kijken en ik vroeg van... Gerard, wat, wat doe je hier? En hij is Hij ineens, alsof hij uit een droom werd, uh, uh, uh, uh, uh, werd geschud... Zo van, oh, oh crap, dan is hij die, is die naar achter gegaan. Dus het is toch wel een beetje onnatuurlijk. Z wij doen het al, uh, ons hele carrière... Maar toch is het een beetje onnatuurlijk als je niet op dezelfde lijn staat. Maar dat is in principe geen probleem voor de, voor, voor de tijdwaarneming in ieder geval. Mevrouw de... Schertwin, heeft u nog veel kunstwerken die u moet onderzoeken? Of ja, bent u dat... klaar? Nee, klaar ben je nooit. Want er komen elke keer weer nieuwe kunstwerken op de markt... en elke keer zijn er weer nieuwe feiten die je denkt... hé, hey, nu we dat weten, weten we misschien straks weer wat meer. Dus je blijft bezig met het onderzoek. En wie pakt volgens u een medaille op de duizend voor de vrouwen? Als u, als u dan toch aan het woord bent, mag nou, u dat dan als nog even zeggen? is het fout, want die doet niet mee, of wel? Jawel. Oh, dan is ja. het wust? Ja, ja. Nee, ik dacht dat zij voor, ja. ja. uh, voor de... lange is het wust. zeker Ja, die gaat echt... Die de gaat het wel pakken natuurlijk. Ja, drie keer de wust denk ik. Ik zeg 1-2-3 voor Nederland, en ik hoop in ieder geval dat iedereen daar heel blij mee is. Ellen, en Ellen Bjorn dank Bjorn Nijhuis. Dankjewel.